11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een taliban-aanval in de Afghaanse provincie Kunduz zijn zes doden gevallen. Volgens de plaatselijke autoriteiten vielen de taliban-strijders bij de grens met Tajikistan een patrouille van de douane aan. Bij een vuurgevecht dat uren duurde kwamen drie grensbewakers om het leven. Ook drie taliban-strijders kwamen om. Onder hen zou ook de lokale commandant zijn. Kunduz is de provincie waar Nederland een politietrainingsmissie naartoe heeft gestuurd. De Nederlandse militairen zijn vandaag begonnen met het trainen van de eerste groep van dertig Afghaanse politieagenten. Ze krijgen een basistraining van acht weken. Rond tien uur vanavond is het treinverkeer van en naar Den Haag stilgelegd vanwege een lek in de stadsverwarming. De hal van het centraal station is daardoor onder water gelopen en de brandweer heeft het station laten ontruimen. Hoe lang het treinverkeer rond Den Haag gestremd is, is nog niet duidelijk.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 De krakers die niet gearresteerd zijn, werden later met bussen naar het plein bij de Stopera gebracht. Daar mocht wel worden gedemonstreerd. In Amsterdam is vanavond bij het Scheepvaartmuseum feestelijk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 In de Portugese steden Lissabon en Porto hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. De nieuwe centrumrechtse regering heeft strenge bezuinigingsmaatregelen genomen, die zijn nodig om een noodlening te krijgen van de EU en het IMF. De demonstranten vinden dat het IMF de Portugezen onterecht in de armoede stort. Zo zijn elektriciteit en gas flink duurder geworden en verliezen steeds meer Portugezen hun baan.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 Vitesse heeft voor het eerst dit seizoen thuis punten laten liggen. In de Gelre Doom eindigde de wedstrijd tegen Heerenveen in 1-1. En FC Utrecht versloeg op eigen veld RKC met 3-0. Het weer? Vannacht helder, lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. Ook maandag nog na zomerweer. Vanaf dinsdag koeler en wisselvallig. Tot zover het in journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. De A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen knooppunt de poel en Afrit Kapelle 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de N220, Hoek van Holland richting Maasluis, is bij Maasdijk dicht. En dat komt door een ongeluk. Dat was de verkeersinformatie. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verhuist.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 via dno.nl Dit is Radio 1. Gute Nacht, Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Binnen zit Max van Wezel. En de BBC wint zich al de hele dag op over de stad Maastricht. Sinds vandaag zijn de stedelijke koffieshops daar tot verboden gebied verklaard voor buitenlandse toeristen. Maar er wordt wel een uitzondering gemaakt... voor de Belgen en Duitsers die om de hoek wonen. Een schande, vindt de BBC. O jee, we doen ook niets goed meer in de ogen van de buitenwereld. Nu voelen de Britten zich weer door ons gediscrimineerd.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 traveler. Oh, never forget. I'm here. Big ready to go away from here. Leave like they do in the movie. This time Een live opname uit met het oog op morgen van 25 maart van dit jaar. En we draaien het omdat Marieke Jager is genomineerd voor een Edison... voor beste vrouwelijke artiest voor haar album Here Comes the Night. En morgenavond worden ze uitgereikt, die Edisons... de meest prestigieuze onderscheidingen van de Nederlandse muziekindustrie. Bij ons vanavond vier kanshebbers die allemaal eerder optraden in het oog. De twee grote volkspartijen noemden ze zich vroeger, maar de VVD heeft een zetel meer in de Kamer dan de PvdA en het CDA is zelfs kleiner dan de PVV tegenwoordig. Hoe ernstig zijn die grote twee in verval geraakt en valt het tijd nog te keren door de partijcultuur te vernieuwen. Ruud Petrom is partijvoorzitter van het CDA, Hans Pekman, Tweede Kamerlid voor de PvdA en we gaan het hun straks voorleggen. De oude wijkzuster moet terugkomen. Dat blijkt uit onderzoek dat in de provincie Brabant is gedaan. Ze deed het namelijk veel beter dan de moderne, maar gebureaucratiseerde thuiszorg. Bij ons pionier van de kleinschalige wijkverpleging Jos de Blok. En maandag opent Prinses Maxima op het Museumplein in Amsterdam... het Brazilfestival. festival Het gaat maar liefst twee maanden duren... met muziek, film en theater uit het Zuid-Amerikaanse land... Wij besteden naar aanleiding daarvan aandacht aan de dichter... Carlos Drummond de Andrade. Toneelgroep Flint heeft zijn poëzie op muziek gezet... en u hoort straks een voorproefje. Maar eerst komen we toe aan het nieuws van vandaag. Zaterdag 1 oktober. Vooruitgang is soms ook terug naar het oude dat goed was. De wijkzuster is zo'n voorbeeld. Steeds vaker blijkt dat aan de thuiszorg die de wijkzuster verving... veel nadelen kleven. Het kwam voort dat iemand wel acht keer in de week moest uitleggen waar de zeep lag. En dat is niet het enige bezwaar van de thuiszorg. Wijkzusters werken namelijk een stuk goedkoper, blijkt uit onderzoek. Dan komt eruit dat uh, ieder jaar iedere wijkzuster na aftrek van haar eigen kosten ongeveer 100.000 euro oplevert. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid... weet niet hoe snel ze de wijkverpleegster moet omarmen. Het is gewoon aan de slag. Uh, dat is wat verpleegkundigen willen. Uh, en dat is wat patiënten nodig hebben. Ja, het is natuurlijk bijna niet voor te stellen ondernemers die klanten weigeren. Maar ja, de koffieshophouders in Maastricht doen het sinds vandaag... om zo de invoering van de wietpas te voorkomen. Franse, het en voor zijn op 1e oktober. Uh, het is voor de Allemagne, België en Nederland. Ja, dan ben je helemaal uit Noord-Frankrijk komen rijden... en dan kun je fluiten naar je joint. What's the difference between Germany and Luxembourg? I don't understand. I can't understand. Of uit Luxemburg dus, of uit Londen. De koffieshophouders zelf snappen ook niet veel van het kabinetsbeleid. Als ze de biet niet verkopen, doet een ander het wel. Alle illegale straat, die dus lachen zich een dubbele hernia... met al die maatregelen van minister opstelde. Hoe harder hij op die koffieshop drukt, hoe fijner het bij hun gaat. Dus hij doet precies datgene wat zij van hem verlangen. De Somalische piraten lijken een nieuw doelwit te hebben gevonden. Ze kapen geen schepen meer, maar gijzelen toeristen. Voor de tweede keer in korte tijd is in Kenia met veel geweld een toerist ontvoerd. De Keniaanse politie denkt dat de piraten hun werkterrein verleggen omdat steeds meer schepen bewaking aan boord hebben. We hebben het that met het feit dat have veel put zijn op vooral de schepen die ze in de afgelopen jaren hebben years. En daarom denk ik dat ze dit als een easy. Het is een haast ondenkbare combinatie, het orkest van André Rieu... en de Amerikaanse acteur Anthony Hopkins. Toch hebben ze wat samen. Hopkins schreef in zijn jonge jaren een wals... en zag een halve eeuw later André Rieu op de televisie. Die moest en zou zijn muziek uitvoeren... en de Duitse tv had de wereldpremière. Ja, die muziek kent u natuurlijk wel van de nieuwjaarsconcerten. Maar ja, zover is het nog lang niet het jaar. De tijd lijkt eerder terug te lopen. Het lijkt wel hoogzomer vandaag. Het mooie weer lokte niet alleen veel mensen naar de kust... het was ook ideaal om eens lekker te gaan demonstreren. Zoals de Nederlandse Volksunie deed in de stad Helmond. Omdat er in Helmond grote problemen zijn met een kleine groep allochtonen... met name Marokkanen die het gevoel bij de burgers geven... van onveiligheid, criminaliteit. En wij vinden dat daartegen opgetreden moet worden. En de Krakers herdachten in Amsterdam op hun manier... de eerste verjaardag van het Kraakverbod! Maar de meeste Nederlanders deden het vanwege de warmte wat rustiger aan. De hele dag een zwembad net alsof het hartje zomer is. Er zijn natuurlijk altijd mensen die gewoon niet geloven dat het zomer lijkt. De winter kan ieder moment voor de deur staan. Hoogste tijd is om de strooiwagens te testen. Dat is een controle vlak voor de winter of al het materiaal goed werkt, goed functioneert. En de mensen die voor ons moeten strooien, rijden een keer een oeverroute zodat ze precies weten wat ze straks als het glad wordt moeten doen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En vanavond werd in aanwezigheid van koningin Beatrix het scheepvaartmuseum in Amsterdam heropend. Wim Pijbers is directeur van een van die andere musea in Amsterdam, het Rijksmuseum. Goedenavond. Goedenavond. Zijn de feestelijkheden nog gaande? Uh, nee, het was eigenlijk een heel strak programma... en uh, rond een uur of half elf uh, was het uh, huiswaarts. Het scheepvaartmuseum museum is jaren dicht geweest, 4,5 jaar dicht. Namelijk morgen gaat het voor het publiek open. U heeft het dus al gezien. Hoe was het? Uh, prachtig. Ik moet wel zeggen dat het vooral openingsactiviteiten waren. En het museum zelf daar uh, kwamen we maar ten oude nood to, uh, aan toe. Maar het, is, uh, het ziet er fantastisch uit. Een geweldig gebouw en uh, ja, ik, verwacht, uh, ik verwacht er heel veel van. En wat zijn de veranderingen ten opzichte van vroeger? Um, nou, om te beginnen is het gebouw op een fantastische manier uh, gerestaureerd met een uh, geweldige overkapping, een glazen overkapping, die, die heel monumentaal en, en prachtig uh, ja, een grote entree maakt. Dat, uh, dat om te beginnen, dus je komt geweldig binnen. En vervolgens is er voor een drietal uh, publieksgroepen, is er, uh, zijn, zijn er aparte routes, zijn er aparte tentoonstellingen gemaakt en dat is uh, denk ik heel slim. Het Rijksmuseum duurt nog wel even, het verbouwen. Voelt u enige jaloezie dat deze concurrent wel open is al? Nee, nee, totaal geen jaloezie. Uh, dit gaat nu open en het stedelijk volgt... en uh, wij gaan er achteraan in 2013 en dan is het plaatje weer compleet. Laten we het hopen. Bedankt voor dit uh, snelle commentaar, Wim Pijbers. Graag gedaan. En uh, we gaan terug naar de Edisons. Want een van de genomineerden, namelijk voor beste mannelijke artiest, is Rob de Nijs. Hij moet nog wel even opconcurreren tegen DJ Armin van Buren en tegen Guus Mewis. Rob de Nijs trad op in het oog op 4 november 2010 met iemand moeten doen. Ja. Ik was te druk met kijken naar de overkant. Dus ik vergat te waaien op mijn eigen land. Onkruid kwam te voorschijn, het maakte me niet uit. Inmiddels is het dorp hier. Ik heb het goed verbruikt. Wie gaat mij mee helpen? Wie maakt mijn gras weer groen? Weet het zelf aan de slag nu. Niemand moet het doen. Ik heb het moe. Leren. Niemand doet de tuin Als het hek steeds dicht is Worden bloemen bruin Ik doe niet meer dan kijken En ik sta bij Te wachten op een wonder In die woestel wie gaat mij ermee helpen? Wie maakt mijn gras weer groen? Weet zelf aan de slag nu, iemand Als ik nu ga snoeien, komt er bloesem op de bomen. Waar dan op den duur, de vlinders weer voorkomen. Wie gaat mij er mee helpen? Die maakt mijn gras weer groen. Weet het zelf aan de slag nu. Iemand moet het doen. Beter zelf aan de slag nu. Iemand. Morgenavond zijn de edison uitreikingen in het World Trade Center in Rotterdam. En een van de genomineerden is dus Rob de Nijs. Dit was Iemand Moet Het Doen, een live opname uit het oog van 4 november 2010. Nou, u hoorde het daarnet al in het nieuwsoverzicht. De wijkzuster moet en zal terug. Het bespaart namelijk geld en de verzorging van mensen gaat er nog op vooruit ook. Dat blijkt uit het onderzoek dat vandaag bekend werd, maar Jos de Blok wist dat al langer. Hij werd uitgeroepen tot werkgever van het jaar met zijn organisatie Buurtzorg. En die organisatie werkt al vijf jaar met kleine teams in de wijk. Er kan, ja. meneer de Blok, volgens het onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd... 50.000 euro per arbeidsplaats bespaard worden... door de geïnstitutionaliseerde thuiszorg weer door wijkverpleegers te vervangen. Gaat het echt om zulke bedragen? Ik denk dat het nog om veel meer gaat. Als, uh, als je wijkverpleegkundigen uh, en teams daaromheen inzet... vanuit een idee op zelfredzaamheid... dan uh, denk ik, wij hebben een onderzoek laten doen door Ernst de Jong. En uh, die komen uit op uh, besparingen van meer dan een miljard. Waarom is dan nog niemand op dat idee gekomen? Nou ja, is, is, uh, die discussie is al wel vier, vijf jaar gaande nu. Dus uh, ja, het bussenmaker had er natuurlijk ook wel een uh, behoorlijk punt van gemaakt in haar beleid. Staatssecretaris. Bereid. Ja. Dus, en, uh, nou goed, het is hartstikke mooi dat het uh, op alle mogelijke manieren positief in het nieuws komt. U bent er een uh, jaar of vijf uh, zelf mee bezig. Ja. U was, uh, werkte in de, de thuiszorg, bent er uitgestapt. Ja. ja. Waarom? Nou, ik ben zelf wijkverpleegkundige... En uh, ik heb uh, in de jaren tachtig uh, op deze manier gewerkt zoals wij nu werken. En ik vond dat de meest ideale manier. Uh, groepen uh, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk... en wijkziekenverzorgenden die samen verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied en samen ook een netwerk opbouwen met huisartsen, maatschappelijk werkers... vrijwilligers en noem het maar op. En samen zorgen dat uh, mensen zo goed mogelijk geholpen worden. Dus ook de planning, de roostering en dat soort dingen. Maar de thuiszorg heen. zal ook zeggen, dat, dat proberen wij ook. Nou, er is iets uh, gebeurd sindsdien... waardoor het steeds moeilijker is geworden om dit te doen. Dus uh, meneer Tjenk Willink heeft dat mooi beschreven... in een uh, reden die, die hij uh, uitgesproken heeft bij uh, de inauguratie van Kim Putters... Maar die schetst van de jaren zeventig af van dat de behoefte aan schaalvergroting enorm was. Dus je kreeg de fusies met de gezinsverzorging en kruiswerk. En vervolgens kreeg je vanuit de branche zelf uh, de vertaling naar producten. Dus plotseling ging het niet meer om problemen van mensen. Het werd marktdenken. Ja, het werd het leveren van producten. En dan ging het, de, de volgende stap was dat het ging om wasbeurten en om uh, kousen aan- en uittrekken. Dus uh, cliënten, patiënten werden steeds meer gereduceerd... tot uh, zeg maar mensen waar activiteiten geleverd moesten worden. En dan vervolgens werd dat ook nog steeds meer in productietermen gedefinieerd. Dus uh, organisaties gingen productie leveren. En een uh, zoektocht kwam erop gang naar hoe je dat... Uh, zeg maar tegen zo laag mogelijke kosten per uur kan doen. Goed, het kan dus mensvriendelijker, patiëntvriendelijker... Het kan kennelijk ook ongelooflijk veel goedkoper dan het ja. in die massa-organisaties gebeurt. Waar zit het verschil nou precies in? Wat, waar kun je op besparen? Nou, als je bij iemand die een probleem heeft thuiskomt... dan kun je kijken van, nou, hoe krijg ik hier zoveel mogelijk verkocht? qua uren, Of je kan kijken van, hoe kan ik iemand helpen zo snel mogelijk weer voor zichzelf te laten zorgen? Nou, als je dat laatste doet, dan komen er heel andere uitkomsten uit dan wanneer je dat eerste doet... Dus dat eerste, dat is mogelijk, want je krijgt een indicatie... en dan kun je uren leveren. Maar vanuit een beroepsethiek en vanuit je beroepshouding... ben je vooral bezig om mensen weer uh, ja, maar verder te krijgen... in hun zelfredzaamheid. Van de thuiszorg wordt in elk geval vaak gezegd... Uh, men is daar meer bezig met rapporteren naar boven, verslagen maken... dan zorg besteden aan de patiënten. Er zijn te veel managers die over de schouders van de verpleegkundigen... en de thuiszorgers heen kijken. Hoe doet u dat? Ja, we hebben geen management. Dus Helemaal geen? geen we, U bent de een, enige manager? Ik ben de enige manager. En ook nog niet zo'n goede, vind ik zelf. Wat ontbreekt uh, eraan? <laughs> nou, uh, overzicht, regelmaat, je kunt van alles benoemen... Maar dat gaat niet zo om. De, de, de vakmensen die weten heel goed hoe zij hun werk zelf moeten regelen. En in die teams uh, zit ook geen hiërarchie. Er zit geen leidinggevende in die teams. Ze doen de dingen op basis van consensus. En dat is ook in ons werk de meest ideale manier van de dingen regelen. Van de tijd dat inmiddels mijn moeder aangewezen was op de thuiszorg... herinner ik me dat er een rare, rare muur stond tussen de verpleegkundigen... die dan bepaalde dingen mochten doen, maar andere dingen weer niet. En huishoudelijke hulpen, die, waar je ook weer op aangewezen was. Ja. En die zagen er net zo uit, maar het waren toch andere mensen. Dat, dat was een grote zorg de hele tijd. Hoe doet u dat? Nou, ik vind wel huishoudelijk, huishoudelijke zorg wel een andere dienst dan wijkverpleging. Dus in die zin hebben wij buurtdiensten en buurtzorg. Maar als het gaat om, om buurtzorg, de, de wijkverpleging... die kunnen zelf prima bepalen van wat zij bij welke cliënt zelf doen. En dat varieert van terminale zorg tot hier en daar ook een boterham smeren. En soms is die boterham smeren nodig om een beeld te krijgen... van hoe het in een bepaalde situatie zit... Dus dan kom je in de koelkast en dan zie je alles beschimmeld staan. En dan weet je dat er meer aan de hand is dan alleen dat iemand de boterham moet hebben. Hoe groot zijn die wijkteams bij u? Die zijn maximaal 12 medewerkers. Dus uh, mensen kiezen elkaar zelf uit. Vaak beginnen ze met een groepje van vijf of zes. En dan groeit dat maximaal tot twaalf. En als het groter wordt dan twaalf, dan gaan ze splitsen of starten een nieuw team. En hoe vaak uh, hebben ze contact met de patiënten per week? Nou, ieder is verantwoordelijk voor een vast aantal patiënten. Uh, dus uh, een team van, van 10, 12 mensen heeft ongeveer 50, 60 patiënten. En ieder is dan verantwoordelijk voor ongeveer 6 mensen. En daarvan bewaken zij ook dat er zo weinig mogelijk mensen over de vloer komen. Die oude wijkzuster, ja, het is een term die van 50 jaar geleden lijkt. In werkelijkheid was die er tot ergens in de jaren negentig. Ja. Achteraf, een krankzinnig idee. Ja. Waarom is die wijkzuster verdwenen? Was dat alleen maar die hang naar grootschaligheid? Nee, nee, het was het idee dat er uh, in, in de politiek... meneer Steenkamp die had daar nog zijn ideeën over. Er was een idee dat de, voor de toekomst... Uh, wanneer uh, veel van die activiteiten van die wijkverpleegkundigen overgenomen werden door lager opgeleiden... dat het daarmee goedkoper zou worden. Dus eh, het idee was steeds van, nou, we, moeten, we krijgen een, een, een problemen met de demografie. Met het groei van het aantal ouderen. Dus het idee was, we moeten ook vooral lager opgeleiden inzetten. Maar dat is, het tegendeel is gebleken. Omdat je een heleboel dingen kun je niet zomaar zeg maar, overdragen. Omdat daar ook een ander soort kennis voor nodig is. Dus, dus naar mijn idee is dat een hele fout. fout geweest. Ik heb destijds in 1993 een brief geschreven waarin ik zeg maar, heb aangegeven wat volgens mij de consequenties zouden zijn... van al die veranderingen. En dat is er redelijk uitgekomen. Fijn om te horen dat er iets is dat beter kan en ook nog goedkoper is. Ja. De terugkeer van de wijkzuster. Bedankt. Ik dank u voor uw komst, Jos de Blok. Graag gedaan. Ik denk dat we weer... Uh... Ja. Okay. Sam's sleeping on a midnight train. Holes in his shoes, holes in his brain.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 Ik hadden net nog zeggen, straks krijgen we vast weer muziek. Maar dit was de muziek dus al. Tim Knol, de nieuw jong van Hoorn. Hij trad op in het oog op 5 augustus vorig jaar. En ook hij is genomineerd voor een Edison morgen... namelijk voor het beste album. Een andere kans hebben daarvoor hoort u straks nog in het oog. Morgen is het alweer een jaar geleden dat het CDA... dat legendarische live op tv uitgezonde partijcongres hield... waarop uiteindelijk besloten werd tot samenwerking met de... Ja, die samenwerking is er dus een jaar en de vraag is hoe het CDA uit de crisis van toen is gekomen. De peilingen wijzen nog niet veel goeds uit. Ook met die andere traditionele grote partij, de PvdA, loopt het niet zo best. Deze week klonk de roep om meer duidelijkheid en om partijvernieuwing. Af en hoe ziet de toekomst van beide partijen eruit? Ik ga erover praten straks met Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA... en allereerst nu met uh, CDA-voorzitter Rut Petom. Uh, ik, uh, het was de warmste oktoberdag sinds jaren, maar ik uh, zag u twitteren dat uw kinderen vandaag zijn gaan schaatsen. Ja, die moesten vanavond voor het eerst naar schaatsles. Dus het was echt een uh, nou, zou zeggen, surrealistische ervaring om ze dan wanten aan te doen. Maar dat moet vanwege de veiligheidsvoorschriften. Hè? Kunnen ze schaatsen belangrijk. in hun hand krijgen, ja, ja. En vonden ze het leuk? Ja, dat schaatsen was top. Ja, zeker. Ja. Meneer Spekman, u komt net terug van de wedstrijd FC Utrecht tegen RKC. Utrecht heeft gewonnen. Is, is er nou een apart vak op de tribune voor sociaaldemocraten in Utrecht? <laughs> nee, er zitten heel veel sociaaldemocraten op de tribune. Overal erheen. Want altijd na de wedstrijd dan kom je buiten en dan loop je een beetje rond... en dan zie je iedereen. Dat is juist mooi voor voetbal. Alles zit door elkaar. Mevrouw Peter, om een jaar geleden dat legendarische CDA-congres... in de Rijnhal in Arnhem... Nou, inmiddels zit het CDA dus in dat gedoogkabinet. het idee was toen dat de rust terug zou komen... dat het CDA door vertrouwen uit de stralen weer zou groeien. Dat is niet gebeurd, hè? Nou, het, het is destijds wel gekozen... omdat er een uitermate gecompliceerde verkiezingsuitslag was... en het land moest geregeerd op een of andere manier. En ja... Dat kun je het CDA, denk ik, nageven. Dat ze nooit te beroerd zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Ook als het moeilijk is. Maar dat er, hè, 2 oktober was uh, inderdaad een historisch moment. innoverend herin... moment ook. Ja, ik, ik herinner me nog. Ik ging zelf met buikpijn naar de Rijnhal in Arnhem. Um, omdat je, het was gewoon heel spannend. Het ging ergens om en ik, je weet, ik wist niet hoe het af zou lopen. En het, het, juist het idee dat het op, op de of de ronde was, maakte dat het spannend was. Maar ik ging euforisch naar huis, hoewel de uitslag anders was dan ik zelf had gestemd. Omdat u ik had vond, tegengestemd? Ja, ik, ik heb, ik heb toen, eh, maar dat was inderdaad de, de, de stemming van 2 oktober. Uh, inmiddels is dat kabinet al een jaar een, een feit. Maar wat ik mooi vond aan het congres, is dat je daar zag dat uh, politieke beslissingen moeite kosten. Dat het soms piepend en krakend gaat, maar er stond... Een authentiek CDA. en voor De geloofwaardigheid de van de politiek is, is dat belangrijk. Altijd mooi als een partij verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Maar het idee is dan natuurlijk ook van... misschien kunnen we die verloren kiezers weer terugwinnen. Uh, bij, bij Maurice de Hond staat het CDA deze week op 15 zetels. Bij Nieuwsuur op 18 zetels. Het is allebei behoorlijk ver onder dat toch al slechte verkiezingsresultaat. Ja, peilingen, van die peilingen word je niet blij. Maar het, uh, de reden... Voor, voor de verkiezingsnederlaag in de tijd was... dat de partij niet zichtbaar was... en dat uh, ons verhaal niet helder was. Nou, dat was de opdracht die ik ook precies een half jaar geleden... als partijvoorzitter meekreeg. En dat uh, proces van partijvernieuwing, van het CDA op de kaart zetten... van herkenbare politiek dicht bij mensen... dat is echt in volle gang. En dat is wel mooi... Die betrokkenheid van 2 oktober 2010... zie je dus nu ook terug in hoe dat proces nu gaat. Van inderdaad mensen die zeggen ik uh, heb dit... Deze ervaring, ik kan dit. Dit zijn mijn idealen. Kan je er wat mee, Rut? En dat mobiliseren, dat inzetten. Ja, dat is een mooie klus, als partijvoorzitter, hoor. Dat geloof ik graag. Alleen, die partij bestaat nog wel steeds uit twee kampen. Vanavond was een onderzoek van één vandaag. En dan zie je nog steeds: 55% van uw leden en aanhangers is voor deze coalitie. En 45% tegen. Dus dat helende wat u wou, dat, dat is er nog niet van gekomen. Ja, dat, het is natuurlijk uh, uh, zo fijn om het in te delen in kampen. Maar en dat heb je altijd als je een poll doet, ben je voor of tegen. Maar... Eh, wat ik belangrijk vond, en dat was ook een jaar geleden, was te kijken naar de motieven achter de keuzes. En als je mensen vraagt waarom ze iets doen, dan blijkt dat, dat die motieven eigenlijk heel dicht bij elkaar komen. Het idee van waar het naar CDA naartoe moet, dat het een partij moet zijn van herkenbare idealen, van inspiratie, van authenticiteit, menselijke maat, respect. Um, ja, dat, dat is allemaal. Dat eh, moet terugkomen. Dat, dat moet terugkomen. En dat delen dus die CDA's, hoe die scheidslijn verder ook is. Hoe lastig is het dat er geen echte partijleider is, althans, Maxime Verhagen denkt dat hij de partijleider is, maar daar denken anderen weer anders nou, over. Hij is de leider in het kabinet. En Simon van Haesma-Buma is de fractievoorzitter in de en kamer. Bent de ik, ik ben de partijvoorzitter. Hoe lastig is het dat er niet één leider is? Nou, het is uh, uh, een bewuste keus. Want de door de partij aangewezen leider, is uh, Jan-Peter Balkenende... is op 9 juni 2010 teruggetreden na de verkiezingsnederlaag. En het is een goede traditie in het CDA... dat de partijleider de aanvoerder is van de lijst voor de Tweede Kamer. Nou, dat, die verkiezingen die zijn er niet. Dus uh, op het moment uh, doen we het zo met uh, ieders eigen verantwoordelijkheid. En dus ook de noodzaak om ieder op je eigen manier... dat CDA herkenbaar te laten zien. Hans Bergman, PvdA, heeft wel een duidelijke leider, Job Cohen... maar dan is het ook weer niet goed, want dan wordt weer over hem gemoord... dat hij te gematigd is. Uh, hoe kan hij ervoor zorgen dat uh, ja, dat gemoor over hem stopt? Nou, Volgens mij is dat niet alleen een taak van Job Cohen, maar van de hele partij. Ik ben heel blij met Job Cohen, omdat hij duidelijk staat voor een heel ander... ...oplossing volgens mij voor Nederland dan waar dit kabinet voor staat. Nou oké, okay. hoe kan de Tweede Kamerfractie er als geheel dan voor zorgen dat het gemorst stopt? Volgens mij, zeg maar, de Rabiaat verschillen duidelijk maken tussen ons en het kabinet. En ook met heldere alternatieven komen. En die zijn echt, echt ook nodig, want het kabinet is echt een kabinet van ieder voor zich in mijn ogen. En wij staan toch echt veel meer voor samen... Het kabinet laat de publieke dat sector ook ja. ja, in Het kabinet steek. is dat de menselijke maat terug gaat brengen. Ja. ja, maar dat is echt niet zo. Ja, ik vind het allemaal mooi, maar dat zie ik gewoon dat dat niet gebeurt. Ik zie het niet in de publieke sector. Wordt steeds meer uitgehold in ieder voor zich. Je ziet het aan de stapeling waar steeds meer dezelfde mensen... te maken hebben met echt hele moeilijke maatregelen. Ja, daarvoor wij gekozen zeg maar aan... mensen aan de onderkant gewoon nu... bij de moeilijke nee, bezuinigingen om te zeggen van... iedereen moet bloeden, overal. Dat is gewoon echt met 18 miljard bezuinigen echt vreselijk. Maar dat moet... Dus de mensen aan de onderkant het meest ontzien. En dat doet dit kabinet. Hey, maar Rutte dat is echt absolute onzin. Ik doe zelf al heel lang de bijstand, maar ook zeg maar zorg. En dan zie ik wat er gebeurt met mensen. Dan zie ik dat de CDA instemt met bijvoorbeeld iets wat technisch lijkt, huishoudtoets... waar ineens ouders en kinderen bij elkaar worden opgeteld... als het gaat over de uitkering. Kom en zo dat op zorgt terug. ervoor dat kinderen dus uit huis gaan... en niet thuis blijven ja, wonen. Ja, en de komende weken is dat debat verscheurd. en dan moeten we, zullen we zien wat er gebeurt. We komen zo op terug. Maar even de PvdA. Er is een uh, beweging in een aantal steden, waaronder uw, uw gemeente ja. Utrecht opgericht... Namelijk www.linksevernieuwing.nl. Ja. Uh, is dat nodig? Bent u daarvoor? Ja, ik ben daar zeer voor. En ik ben heel blij dat Utrecht eraan meedoet. Nijmegen ook. Daar ben ik vanochtend uh, geweest. Kijk, wij moeten. Wij zijn van de publieke sector. Wij staan voor samen. En dat betekent dat die publieke sector voor ons belangrijk is. Alleen wat wij teveel hebben gedaan, volgens mij, is het, het houden zoals het is. En dat moet niet. Want de publieke sector roept heel veel ergernis en onmacht op bij mensen. Voorbeeld: als je bijvoorbeeld als ouder klaagt over de luchtkwaliteit, dan ga je eerst naar de docent. De docent wijs je naar de directeur en de directeur wijs je naar het schoolbestuur. Die naar de wethouder, die naar de landelijke politiek. En dan weer, ben je weer terug bij uh, de leraar. Daar word je gierend gek van. Daar moet echt heel veel veranderen in die publieke sector. Dus, en daar moeten we heel duidelijk in zijn en helder in zijn. En we moeten dus precies op zoeken waar het fout zit. Ja, zijn dat dat we het wel is... eens, hè? Wat, ja, we hoorden net het voorbeeld van Jos de Blok over de thuiszorg... Ja, waar dat kastje naar de muur uh, geweldig werkt. Um, slecht werk dus. Wat is daar nieuw aan, aan wat u nu zegt? Is, nou, is dat anders dan, dan de PvdA tot nu toe heeft gezegd? Of is het eigenlijk hetzelfde nee, nee, in een nieuwe jasje? Uh, ik, ik denk dat bijvoorbeeld die wijkverpleegkundige waar het net over ging... dat was een initiatief van Achterenswold mijn mijn fractiegenoot nou. in de vorige periode... Uh, wij zijn al een tijd op zoek naar... hoe kom je af van die vreselijke publieke sector... hoe we nu met elkaar hebben georganiseerd... waar mensen totaal geen grip op hebben en zich onmachtig voelen. Maar die wel een beetje de schuld is van de sociaaldemocratie. Die wou dat zo, die verzorgingstaat. Wij wilden een verzorgingstaat. En wij willen nog steeds een verzorgingstaat. Dat is anders dan dit kabinet, die gewoon heel veel snoeien. En nee, die dat, dat, dat weten we nu. Nee, maar dat is wel een groot verschil. Want wij... Kijk, er heeft een keer een stuk in de volksgrond... Nee, maar je weten ging wat over vernieuwend is. Er wordt de hele tijd vernieuwende... nu door de PvdA gesproken over linkse vernieuwing. Uh, wat, is, wat wordt er anders dan we al 100 jaar gewend zijn? Nou ja, dat wij niet genoegen nemen met de publieke sector hoe die nu is... is wel. Anders dan een aantal jaren waar we vooral de verdedigerden waren uh, van hoe het is. Als je kijkt, ik sprak een man, die was heftruck, uh, chauffeur, Die heeft twintig jaar gewerkt bij een bedrijf. En van de ene dag op de andere dag kreeg hij van de hoge heren van zijn bedrijf te horen... ja, je mag hier blijven werken, maar dan mag je alleen maar uh, komen werken... van drie uur s'nachts tot zeven mm. uur s ochtends. Dat soort hele vervelende punten, want die man die was kapot. Die voelde zich uitgekotst. Wij hebben wel dat die ontslagbescherming moest blijven. Maar we hebben niet tegelijkertijd gekeken... welke nieuwe glijbanen werden ontwikkeld door werkgevers... en daar ook heel helder op geweest en heel scherp op geweest. Kom. Om die onmacht van heel veel mensen in dit land... die proberen te vechten zeg maar, tegen een werkgever die ze als oud behandelt... of een school waar ze zich niet thuis voelen... of misschien dat ze zes thuiszorgers uh, langs de deur krijgen... om daar op een ander verhaal uh, mee om te gaan. Komen ze een beetje in de buurt van het CDA zo? Dat het CDA's de kritiek krijgen op die bureaucratie overheid ja, wij vinden uh, dat politiek een politiek van mensen moet zijn... die over mensen gaat, die van de mensen is. En hoe doen we dat? Kijk, die, die, uh, de overheid kan gewoon niet de dienst uitmaken. De markt kan het niet regelen. Het gaat erom dat je uh, de kracht van mensen mobiliseert. En dat is het eigen christendemocratische geluid... wat wij nu willen vormgeven, waar we volop mee bezig zijn. Inderdaad, initiatieven van mensen zelf honoreren. Maar ook, hè, als het niet gaat, dan moet de overheid gewoon een, een, een stut bieden, bieden. Dat is heel helder. En dat is een nieuw verantwoordelijkheidsconcept waar we nu aan werken. Goed, ik krijg een idee wat voor kant de vernieuwing bij beide partijen op zal gaan. Een beetje dezelfde kant is interessant. Ik wou nog even iets anders vragen aan mevrouw Peethoom. Uh, premier Rutte zit nu al een hele tijd te wachten op een CDA-kandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Wanneer komen jullie met iemand? Er is nu een procedure open. Dus we zullen zien uh, hoe Wat gaat. is er aan de hand? Ik heb begrepen dat uh, een deel van uw partij Piet Hein wil en een ander deel van uw partij Balin wil. Ja, dat is gewoon een hele goede kandidaat, maar er ligt een sollicitatie. Het gaat om twee namen. Nou, er ligt een sollicitatieprocedure nu en uh, ja, dat is niet aan, uh, aan, uh, aan de politieke partij om dat uit te maken. Dat, he, dat zal inderdaad uh, op een andere manier worden beslist. Maar als u erg lang doorgaat met geen duidelijke kandidaat uh, opereren, dan gaat het naar een andere partij, dan gaat het aan het CDA voorbij denk ik. Nou, het, het is uh, niet, uh, hè, in die zin niet publiek, want die sollicitatieprocedure is niet publiek. Maar uh, wij vinden Piet Heindolder wel een hele goede kandidaat. Piet Hein Donner is de kandidaat? Ja, we zullen zien waar het straks uitkomt. Hè? Hans Bergman, er is nee, veel... Ik hou er niet van als ministerstussentijds wisselen. Of ze moeten het niet goed doen. Dus maar misschien is dat een beetje ouderwets. Hey, er is heel veel misgegaan tussen CDA en PvdA... meneer Spekman in dat vorige mm -hmm. kabinet, Balken en de Vier. Als u nu mevrouw Peethoom hoort, denkt u van... nou, misschien kunnen we het toch wel elkaar weer een keer vinden? Nou ja, ik, ik heb altijd de overtuiging gehad... dat het CDA en de PvdA... op heel veel belangrijke punten overeenstemming zouden moeten kunnen vinden. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de rol van de vakbonden... die ze innemen in de samenleving... denk ik dat CDA en de PvdA gelijk gestemd zijn. Er zitten grote verschillen alleen, alleen in de keuzes die dit kabinet nu maakt. Dus het was mij echt, 2 oktober was mij een gruweldatum. Omdat ik ook asiel en migratie doe, weet ik heel goed het verschil... Uh, wat de betekenis is van de PVV als gedoogpartner of niet. En dat zie ik iedere dag weer en dat hoor ik iedere dag weer... En ik zie welke keuze CDA heeft gemaakt in de sociale zekerheid, zie ik het ook. Ja, maar dat is, dat is nu... Uh, ja, Laatste op... woord voor mevrouw Peetom. Een paar jaar geleden zei Wim Kok dat de Partij van de Arbeid zijn ideologische veren had afgeschud. En ik vond dat jammer, want uh, een, een politiek van, van, ook van vandaag moet een politiek van idealen zijn. Wij worden een netwerkpartij met idealen, daar werken wij nu aan. En die idealen mag je in alles terugzien. En ik zou het leuk vinden ja. om, als het bij de Partij van de Arbeid ook weer zichtbaar wordt. <laughs> Volgens mij is het bij ons zichtbaar. En niet alleen nu in woorden. En er gaan heel veel mensen nu aan werken om het verder scherp te krijgen. Maar wij doen het nu ook al in daden in de Kamer. En dat stelt me soms een beetje teleur nu op dit moment van goede ik, CDA. Ers. Ik ga met uh, veel belangstelling al uw vernieuwingscongressen volgen. En van CDA Mooi. en van de PvdA. We gaan weer naar een uh, Edison-genomineerde luisteraar. Maar dank u voor uw komst, Rut Peetoom, Hans Beckman. Graag gedaan. to disappear to find another place to pack your bags and get out of here give me space but now that you're gone i feel lost and i miss you i'm a foolish girl Ja, en zij moeten dus uh, gaan opnemen bij de Edison's tegen Tim Knol die we daarnet hoorden. Want zij, zei Jacqueline Govart, is ook genomineerd voor het beste album. En ze trad op 8 september 2010 op in het oog met dit nummer, Forgive Me. Billehoning, Billekleur, Bille Lely, bille -lief. Nou, het gaat nog een hele tijd door. Het gedicht Billehoning, Billekleur, Bille Lely, bille Namelijk van Carlos Drummond de Andrada. En die dichter gaat een grote rol spelen tijdens het Festival Brazil in Amsterdam. Dat maandag door Prinses Maxima wordt geopend. Vanavond een voorproefje, theatergroep. Flint, heet het, gaat namelijk in de rode bioscoop aan het Haarlemmermeerplein in het Amsterdam. Het Haarlemmerplein. Het Haarlemmerplein. Het Haarlemmerplein is een ander is... plein. Het ja, is de gevangenis. Het is in Amsterdam-West. in het centrum, zou ik maar zeggen, ja, aan de rand van de Jordaan. precies, natuurlijk. Nou, daar is de rode bioscoop aan de rand van de Jordaan. En daar gaat de theatergroep Flint gedichten van die Carlos Drummond de Andrade op muziek brengen. Frank Strategier hoorde u al. Hij is de artistiek leider van theatergroep De Flint. Felix Strategier. Maar het, uh... oh, ik doe alles fout vanavond, ach, zeg. Felix. Het, het, uh, het wie, is u wie was Drummond? Carlos Drummond Jandrade was een, uh, was een prachtige Braziliaanse dichter. Een van de grootste dichters van Brazilië uit de vorige eeuw. Uh, ja, Eigenlijk een, een, een vrij kleurloze man als je, als je de boeken over hem leest een ambtenaar die bij het ministerie van... of bij de monumentenzorg monumenten, werkte, zijn hele leven lang. een Beetje een kleurloos figuur om te zien. Maar zijn, maar, gedichten. Maar, maar zijn gedichten... Lees zijn eens wat echt voor, Felix. Magistraal. Um, ik heb een uur lang zitten denken aan een vers... dat de pen niet schrijven wil. En toch zit het hier binnen, rusteloos, levend. Het zit hier binnen en het wil er niet uit. Maar de poëzie van dit moment overstroomt mijn hele leven... Arjen Fortuyn, literaire recensent van NSC NRC Handelsblad aan de telefoon. Ook zo de, onder de indruk van de gedichten van Drummond? Ja, ik heb dat de, zeg maar op de beste leeftijd voor poëzie op mijn zeventiende... Heb, heb ik dat voor het eerst uit de kast getrokken bij mijn ouders... en ik was meteen helemaal in alle staten. En uh, inderdaad vooral doordat hij zo'n anti-Braziliaan genoemd. Zeg maar dat al, uh, al het Copacabana gevoel en de cocktails en de barok en de lyriek. Die had hij niet? Hij kwam allemaal veel ingetogener. Het is de, hij kwam uit de mijnstreek en hij heeft zelfs ministerij geschreven dat daar uh, 90% van de trottoirs van ijzer waren en 80% van de zielen. Als u wat mag voordragen, wat zou uw keus zijn? Nou, ik heb de, een fragmentje wat ik uh, ook jarenlang uit mijn hoofd kende... nu net weer teruggevonden. En dat is, ik zou het je niet moeten zeggen... maar dat maanlicht, maar die cognac, daar word je verdomd sentimenteel van. Felix yes. Strategier, ik kom zo uh, weer bij u terug, meneer Fortuyn. Felix Strategier, uh, wie hier ook zit, is uw gitarist, Juri de Graaf. Mm -hmm. Het is een van, een van de muzikanten die mij aan de voorstelling... de voorstelling heet trouwens Midden op de Weg... Uh, midden op de weg lag een steen Lag een steen midden op de weg Nooit zal ik die gebeurtenis vergeten In het leven van mijn zo vermoeide netvriezen. Nooit zal ik vergeten Dat midden op de weg lag een steen Lag een steen midden op de weg Midden op de weg lag een steen Dat is ook een van zijn, van zijn ja, Prachtige gedichten Niet uit de, uit de erotische reeks Maar uit de, uit de ja, seculiere reeks zou ik maar zeggen wat gaat u spelen voor ons nu? We gaan voor jullie spelen een, een van die erotische gedichten. Um, een vrouw die naakt loopt door het huis. Vervult ons van zo'n grote geestesrust. Gaat u gaan. Zal ik dat doen? Oké. Okay. Graag. Een vrouw die naakt loopt door het huis. ...vervult ons van zo grote geestesrust. Het is geen gedateerde geile naaktheid. Het is een gekleed in naaktheid gaan. Onschuld als van een zuster. Onschuld als een glas water.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 Het lichaam wordt welst niet maar genomen Door het ritme dat het meevoert Weldingen gaan langs in staat van reinheid Geven een naam, kuisheid aan het leven Het lichaam wordt zelfs niet waargenomen door het ritme dat het meevoert dingen gaan langs in staat van reinheid Geven een naam, kuisheid aan het leven Haren, diepe koorden, verontrusten en niet Borstenpillen, stille wapenstilstand, rusten uit van strijd. En ook ik rust. En ook ik rust. Dan ben ik Vele strategieën en gitarist, Yuri de Graaf. Arjen je van de NRC Handelsblad? Ja. Bent u er nog? Uh, het rare is dat die meer erotische poëzie van Drummond pas na zijn dood mocht worden gepubliceerd. Waarom eigenlijk? Ja, hij wilde het niet gepubliceerd hebben toen hij nog leefde. Hij heeft toen in een aantal interviews gezegd dat alles zo banaal, vulgair en pornografisch om hem heen werd dat hij er niet mee geassocieerd wilde worden. Maar intussen zat hij wel vermoedelijk na zijn tachtige... inderdaad al die gedichten over de bloembladeren van de anus te schrijven. En het... dus waarschijnlijk zijn die gedichten een uitvloeisel van allerlei herinneringen... en jeugdherinneringsboeken die hij op dat moment schreef. Zijn angst was, ik, ik ga niet als dichter, maar als uh, ja, pornografisch artiest de geschiedenis in. Hoe is hij uiteindelijk de geschiedenis ingegaan? Als een van de... Als een van de amerikaanse dichters van de vorige eeuw. En hij is bij de eeuwwisseling in Brazilië nog nummer twee geworden... in de verkiezing van Schrijver van de eeuw, achter Machado de Assis. En hij staat nog steeds staat daar, uh, met beide benen in de kanon. Kent iedere Braziliaan zijn werk, of dat nou ook weer niet? Nou, misschien niet iedere Braziliaan, maar de meeste wel. Iedereen die met het vliegtuig naar Belo, Belo Horizonte gaat... die uh, komt in ieder geval op het uh, Drummond de Andrade vliegveld aan. Dankjewel. Arjen Fortuin van NRC Handelsblad. Vind ik strategieer hier in Nederland... zijn toch vooral die erotische gedichten beroemd geworden? Ja, nou ja, dat is, el elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Kijk, uh, zijn erotische gedichten hebben hem in Nederland een, een naam gegeven. En ik... Denk, of dat is bij mij zo gebeurd in ieder geval. Ik ben daarna gaan kijken naar wat hij nog meer geschreven had. En toen ben ik op die andere gedichten gestuurd. En dat zijn, uh, ja, in mijn ogen nog steeds uh, uh, magistrale, magistraal werk is dat. Heel erg Europees georiënteerd, zoals uh, de, uh, uw spreker de, voor, via de telefoon zei. Hij was, een, hij was weliswaar een, natuurlijk geworteld in Brazilië, maar zijn, zijn geestelijk, zijn intellectuele uh, m, ja, zijn intellectuele voedingsbodemvruchten vond hij in Europa, in de Europese literatuur. Felix Strategier van Theatergroep Flint... die dus met het werk van Drummond optreden... in de Rode Bioscoop aan het Haarlemmerplein. En maandag is het carnaval op het Museumplein in Amsterdam... met Prinses Maxima, de opening van het Festival Brazil. Morgenavond eerst nog een oog, dan met John Jans van Gade. Ik wens u een goed en feestelijk weekend. Kop van Hans-Erik Wennerström. Als je deze opdracht met succes volbrengt... lever ik je het bewijs dat Wennerström inderdaad een oplichter is. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Elke werkdag om kwart voor één s'nachts. Zal je leren hoe dit grote mensenspelletje gaat? Het hoorspel naar de boeken van Stiek Larsson. Nee! Mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds en de NPO.